De Space Shuttle Endeavour is bezig met zijn allerlaatste landingsprocedure. De ruimte wordt om 5 over half negen verwacht op het Kennedy Space Center in Florida. De zes bemanningsleden zijn in het internationale ruimtestation ISS geweest. Ze hebben onder meer een Nederlands apparaat geïnstalleerd dat op zoek gaat naar exotische deeltjes als donkere materie en antimaterie. Na deze vlucht gaat de Endeavour naar een wetenschapsmuseum in Los Angeles. De laatste, allerlaatste vlucht van een Space Shuttle is die van de Atlantis op 8 juli.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 oud-IMF-topman Strauss-Kaan heeft mannelijke schoonmakers gehuurd om zijn appartement in New York schoon te maken. De Fransman heeft huisarrest in afwachting van zijn rechtszaak. Strauss-Kaan zou geprobeerd hebben een kamermeisje in een hotel in New York te verkrachten. Na zijn arrestatie werd de Fransman in de media afgeschilderd als een man die niet van vrouwen kan afblijven. En om nieuwe problemen en roddels te voorkomen heeft hij nu mannelijke werksters in dienst genomen. Het weer, veel zon met land in maart enkele stapelwolken en weinig wind. Het blijft droog. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB in de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam, bij de afliet 3, A2 naar Amsterdam tussen Maarsen en Vinkenveen 4 kilometer en op de A4 richting Amsterdam, bij Soeterwoude nog 4 kilometer verderop verder tussen Schiphol en het nieuwe Nieuwemeer daar staat 6 kilometer door een ongeluk op de ring Amsterdam, op de A9 richting Amstelveen tussen Beverwijk en raast Raasdorp 4 op de ring Amsterdam, de A10 tussen Scherring Woude en Knoop het Watergasmeer 3 kilometer en tussen Afrit en Mij ...en Oud-Zuid 6 kilometer door een ongeluk. Bij Oud-Zuid is de rechterreis ook dicht. A20 naar Gouda. Voor het knooppunt in Terbrechtseplein 3 kilometer door een ongeluk. A27 Breda naar Utrecht. Ook 3 kilometer bij Houten. A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Tussen Duithof en Afrit en Dolder 3. En richting Utrecht staat tussen knoop het en Amersfoort... ...ook een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeers...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 your heart decide I let it fall Fortune Cast away your evil spell My will shall excel The worst enemy We conquer The life Straight thoughts, born to device hits prevented crisis, I lost my margin No one involved in this fact contains changed plain facts to complete judgment My life's mystic, agony bailed my real Filthy force being guilty in the system Over y'all reveal me Stand put to try to front, protect my manhood I live good, my context explains terrain I put foot, act, acknowledge the key I learned from him and learn from me So possibly be shared roots in the same tree This life's narrow, as seen from my angle Level unknown for those who claim it's So gave to the devil afar far from home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 Zijn zij Aranciata, Lei s'en fatte, una risata. Aan je whisky, si è aggrappata. E 5 liters, si è stolata. Eembrava pelle andata. Ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto, l'ho agganciata. A un tratto, agganciata. Tale braccia, me sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata. carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata. L'ho frullata. E ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Non si dice così, no? E poi? Che idea. Quale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? E maliziosa tosa m'ha sa parte nera, un super bullo. come te. poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è. Che idea? idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale Zijn ik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 Let me get that Somebody There's something evolving Whatever may come, the world keeps revolving Op het afscheid moeilijk wordt het werk. zeg dat je niet hoeft te gaan, schat, dat je aan mij.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 We do <laughs>